Drie uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Tijdens de Amsterdam Short Rally in het westelijk havengebied... zijn zeker vier mensen zwaar gewond geraakt. Een rallywagen vloog uit de bocht en reed het publiek in. Volgens ooggetuigen vlogen de slachtoffers letterlijk door de lucht. Het is niet duidelijk of er meer gewonden zijn. De politie heeft het parcours afgezet in Amsterdam. Er zijn ambulances en een traumahelikopter aanwezig.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 De afgelopen dagen zijn in de Alpen twee Nederlanders omgekomen. Gisteren verongelukte een Nederlandse bergbeklimmer in Zwitserland op de Matterhorn. Hij zou verongelukt zijn tijdens het abzuilen van de Zwitserse Alp. Er zou een stuk rot zijn afgebroken... waaraan hij de bouten van zijn veiligheidskoord had vastgemaakt. De man stortte ongeveer 200 meter naar beneden. Vrijdag kwam een Nederlandse wandelaar in het Oostenrijkse Stoebaidal om. De man probeerde zijn vrouw te helpen nadat hij was gevallen. Daarbij gleed de man uit en maakte een val van enkele honderden meters.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 En in de Eredivisie heeft Ajax vanmiddag niet kunnen profiteren van het gelijkspel gisteren van PSV. In Groningen speelden de Amsterdammers met 1-1 gelijk tegen FC Groningen. Het weer nog, vooral in het zuiden zon, verder bewolkt en droog tussen graad of 19. Morgen en de dagen daarna meer zon en de temperaturen lopen dan weer op. Dit was het Nationaal. Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met twee files op de ringweg Amsterdam. Op de A10 Zuid richting Amersfoort staat bij de afwit Rij 2 kilometer. Iets verderop is bij Kroop het Amstel. De rijwand richting Amersfoort, geheel afgesloten door werkzaamheden. En dat duurt tot maandagochtend 6 uur. En dan op de ring West richting Den Haag. Er staat voor de Koentunnel 2 kilometer. Ik ga naar Management Boek omdat ze alles hebben. 18.000 producten op voorraad.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 U rijdt de Volvo V70 met 20% bijtelling, ook als automaat. Ontdek de V70 op volvocars.nl Welkom bij het tweede uur langs de lijn. Er is maar één half drie wedstrijd en die wordt gevolgd door Frank Wilaert, Pexwolle Utrecht. Ja, de koploper. En die heeft het zwaar tegen Utrecht. Want het krijgt de respect die een koploper zou moeten krijgen. Het heeft veel de bal, Pek. Maar het krijgt nauwelijks kansen. Want Utrecht staat prima gegroepeerd te verdedigen. En dat gaat tot nu toe uitstekend. Zwolle is ook slordig. Je moet exact zijn als de tegenstander de lijntjes kort op elkaar houdt. En dat lukte bij Pek tot nu toe nog niet. Het is 0-0. In dit uur langs de lijn ook wielrennen, de negende etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje dus. En we zijn bij de Moto3 en de Moto2 van de Grand Prix van Engeland. Like the legend of the Phoenix...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 and has no living Your gift keeps on giving What is this I'm feeling If you wanna leave, I'm with it She's up. Hier van Daft punt nog niet gescoord in Zwolle. Frank 37 minuten onderweg. Zwolle is simpelweg te slordig. Heeft net ook weer anderhalve kans gekregen en daar uiteindelijk slechts zijn hoekschop uit weten te puren Fernandes nu over de linkerkant. Asente krijgt een bal voor terugleggen van Klies naar Fernandes. Wie gaat er uiteindelijk in schieten. Het wordt Mocortjo. Bal strand op de rand van de 16 meter. Voor een verdediger. De Rijk was dat die daar zijn voet voor zette. En dan eindelijk is er weer even een momentje. En daar reageert het publiek ook onmiddellijk op dat Zwolle in de buurt van de goal van Utrecht komt. Dat was alweer een flinke tijd geleden namelijk. Het is 0-0 en dat is logisch, want Utrecht moet het hebben van de counter... en die wordt tot nu toe ook onzorgvuldig uitgespeeld. En Zwolle komt al voetballend, niet of nauwelijks in de buurt van Verhoeven. Die heeft nu trouwens de bal uit de lucht geplukt op een voorzet... vanaf de rechterkant bij Pek. Maar er zijn een paar spelers die heel veel balverlies leiden. Onder andere Klieg de Pol en Saimak. Dat zijn een middenvelder en een aanval. Daar maakt het niet zo gek veel uit dat je af en toe zijn bal weggeeft. Kliek doet het nu overigens weer, levert hem zomaar, levert hem zomaar in. En eh, achterin van de werf en Haciente, die doen dat ook wel eens. En dan kom je dus in de problemen op je eigen helft als je daar ballen gaat inleveren. Met name in het begin van de wedstrijd gebeurde dat regelmatig. Nu moet Bejois even optreden op een paas van Oor die richting de goal dwarrelt. Maar eh, de doelman van Pekker heeft geen enkel probleem om die bal op te rapen. Geen enkele druk van de aanvallers van Utrecht. En hij kan rustig eh, Mococcio inspelen en dan kan Zwolle. Heel rustig van de eigen helft af voetballen. Utrecht trekt zich terug op de eigen helft. Gaat die bal de diepte in richting Benson. Die kan de bal niet bij zich houden. Wint wel het kopduelletje. Maar dat levert geen balbezit op. Bal diep onmiddellijk bij Utrecht richting de Ridder. En dan kan Utrecht daar via Lachman weer oprapen. En opnieuw Mokorjo in spelen aan de linkerkant. Aschente, helemaal vrij. De hele wedstrijd eigenlijk al. Heeft hij alle ruimte en hij wil graag mee opkomen. Nu speelt hij Saimak in. goede steekpaas. En dan is er ruimte voor Benson. is Er ruimte en tijd om te schieten. Maar wanneer schiet hij dan? Pas als Herings de glijpartij inzet om de bal te blokken. En dat doet de verdediger van Utrecht met succes. En weer slechts een hoekschop voor Peck. Omdat het veel te lang duurt voordat Benson eindelijk is uithaalt. Hij heeft de tijd. Hij kan de hoek eigenlijk uitzoeken. Maar hij heeft zo lang de twijfel over welke die is zal nemen, de korte of de lange hoek. Dat uiteindelijk Herings er op tijd bij is. De hoekschop genomen door Asjente is kort. Wel voorgegeven. En bij de tweede paal valt hij dan voor Van der Werf. Iemand schieten. Drost is dat. En die mikt naast. Verhoeven staat erbij. Kijkt ernaar. Is, was kansloos geweest als die bal anderhalve meter meer naar links was gegaan. Maar anderhalve meter, dat is best veel. En uh, het geeft aan dat Zwolle het in ieder geval wat nadrukkelijker is gaan proberen. in deze eerste helft. Er staan nog dik vijf minuten officiële speeltijd op de klok. Utrecht krijgt het langzaamaan moeilijker en moeilijker in Zwolle. Het is nog 0-0. De renners in de ronde van Spanje zijn in het zuiden van Spanje... voor etappe nummer 9, na Val de Peñas de Gein. Sebastian Timmerman, is dat net als gisteren een etappe... om op te passen voor de mensrenners? Niet? Ja, ja dat, dat zou wel eens kunnen, want het is wel net als gisteren weer een aankomst uh, bergop. Alhoewel, het telt niet officieel mee voor het uh, bergklassement. Maar die laatste kilometer, dat is er eentje waar denk ik heel veel renners uh, vanmorgen al uh, angst van uh, hebben gekregen en al pijn in de benen. Want de laatste kilometer gaat fors omhoog, er zit een stuk in van 28 procent. Dat is echt uh, steile wandrijden, daarin uh, Val de pena de gein. Dat is uh, uh, dus het uh, toetje eigenlijk uh, verder in deze etappe aan het einde van deze etappe, die nog wel ook een klim heeft... op zo'n 16 kilometer van de aankomst. Dus is het een beetje de vraag, worden het inderdaad de klassementsrenners... of de avonturiers? We hebben vijf avonturiers, vijf aanvallers. En dat zijn niet de minste, want Johnny Hogeland is al na twee kilometer... in deze etappe, die rond kwart over één vertrok, gedemarreerd. En Johnny Hogeland, de Nederlands kampioen, kreeg met zich mee... de Brit, Brit Luc Rowe. En even later kwamen twee Fransen aansluiten, Anthony Roux en Lloyd Mondori. En nog een Spanjaard, Francisco Javier Aramendia. En aangezien de best geclasseerde uit die kopgroep van vijf, dus de Fransman Anthony Roux is op al 18 minuten en 31 seconden van de rode truidrager Nicolas Roach. Uh, dacht ik even, nou die gaan wel een behoorlijke buffer, een behoorlijke marge krijgen. Maar dat is eigenlijk niet het geval. Maximaal 6 minuten en op dit moment, en dat is dan na zo'n kleine 60 kilometer, is het verschil teruggelopen naar 4 minuten en 40 seconden. Omdat in het peloton al gereden wordt door de ploeg van Joaquin Rodriguez. Dat is de Katusha-ploeg. Hij is een expert op aankomsten als vandaag uh, zo'n zo kort kortverneinig heuveltje aan het einde. En ook de BMC-ploeg van Philippe Gilbert, de wereldkampioen die sinds zijn wereldtitel vorig jaar in Valkenburg niet meer heeft gewonnen, is aan het rijden voor in dat peloton Gilbert. Twee dagen geleden werd hij tweede, werd hij echt met millimeters geklopt door Sdenek Stibar de Tjech. Wellicht krijgt hij vandaag een nieuwe kans. Vier minuten dus voor dat groepje met Johnny Hogeland. Mooi om te zien dat er een Nederlands kampioen toch wel hersteld blijkt van een kleine blessure aan zijn linkerknie die die afgelopen dinsdag opliep bij een valpartij in een van de eerste etappes van de Ronde van Spanje. En we weten trouwens dat Johnny Hogeland natuurlijk ook op zoek is naar een ploeg voor volgend seizoen. Wordt een beetje gelinkt al aan Lotto Belisol. Vakantseleid DCM houdt ermee op en dus zijn alle renners daar op zoek naar een nieuwe werkgever. Een van die renners heeft dat inmiddels gevonden. Wout Poels werd vanochtend bekendgemaakt door Patrick Lefevre. De manager van Omega Pharma Quickstep gaat naar die Belgische ploeg. Hij heeft nog niet getekend, maar wel een mondeling akkoord met Omega Pharma Quickstep, met Patrick Lefevre. En Wout Poels, ook actief in de ronde van Spanje, maar die staat al op meer dan drie kwartier, dus daar gaat het niet zo goed. Wordt dus volgend seizoen ploeggenoot van Nicky Terpstra en van Rigoberto Urán die daar naartoe gaat. Poels zit in het peloton. Het peloton dat dus vier minuten rijdt achter op dit moment even vier koplopers, want Mondori is er even af. Dat komt door een technisch probleem, wat een probleem. Uh, lekker achterband voor Mondori, maar die zal straks wel weer aansluiten krijgen we dan dus weer vijf koplopers onder wie Johnny Hoogland. Vier minuten daarachter het peloton. En er zijn nog te rijden naar nou, 100 kilometer ongeveer. What I'm looking for. De Nederlandse judoka's zijn met een overwinning... begonnen aan de landenwedstrijd van het wereldkampioenschap voor vrouwen. Het team van bondscoach Marjolein van Une versloeg Algerije met 4-1... Dat was ook niet zo heel moeilijk. Birgit Ent en Annika van Emda wonnen hun wedstrijd. Hugh Frans en Linda Bolder hadden helemaal geen tegenstander. Dus dat waren punten cadeau. Alleen Iris Lemme leed een nederlaag. De individuele medaillewinnaars Marinde Verkerk en Kim Polling... doen niet mee aan de landenwedstrijd. Nederland is de regerend Europees kampioen op dit onderdeel. En de volgende tegenstander van Oranje is Cuba. Rust bij PEC FC Utrecht, 0-0. Uh, vanmiddag gespeeld, FC Groningen, Ajax. Rust 0-1, eindstand 1-1, 0-1 Schöne, 1-1 Zeefuik. Ajax verliest punten in Groningen. Jeroen Elshoff praat na met Frank de Boer. Ja, hoe zou ik je gemoedstoestand kunnen omschrijven? Woedend, boos, teleurgesteld? Ja, zeer teleurgesteld. Ik denk dat we de controle hadden. De kansen hebben gehad om verder uit te lopen dan 1-0. En ook gewoon ja, woede omdat we al een keer gewaarschuwd waren met uh, die standaard situaties En dat Boettiging uh, bij, bij de tweede paal uh, steeds gevaarlijk en die, die is ook steeds zochten. Ja, en als we dan zo weer onze uh, man ja, ons laten verschalken eigenlijk, en natuurlijk maak ik daarna, Kenneth het ook nog een, een blunder natuurlijk. Ja, dat is heel zuur. Nee, in hoeverre was je benieuwd naar, uh, naar jouw elftal met, met toch de nieuwe invulling? Nou ja, Stefano ook natuurlijk, weet ik uh, hoe hij kan spelen. Ik denk dat hij uh, zeer verdienstelijk heeft gespeeld, uh, eigenlijk foutloos. Ik uh, vond eerlijk gezegd uh, Toulani de beste man uh, van het veld, uh, Toulani, uh, Serrero. Uh, eigenlijk bijna geen bal is geleden, altijd goede keuzes uh, gemaakt. Dus uh, ja, die jongens hebben het uh, heel goed ingevuld, vind ik. Maar voorin heb je Sietersson, die ja, denk ik nog tegenvalt. Bojan krijgt gigantische kansen, dat moet je dwarszitten. zitten. Ja, dat zit, dat zit ons allemaal. Heel dwars natuurlijk, want dat soort momenten heb je juist nodig uh, om even lucht te krijgen. 2-0 en dan is de wedstrijd op slot uh, waarschijnlijk. Met 1-0 weet je altijd dat zo'n bal nog eens een keer in kan vallen. Uiteindelijk kan het ook nog 2-1 worden. Ook voor ons, maar ook zeker voor hun. Maar het is frustrerend dat je die kansen dan om zeep uh, ziet geholpen. Ja, dan ben je machteloos als coach. Ja, de transfermarkt duurt nog even. Je hebt Duarte gehaald. Is het nu zo dat deze wedstrijd invloed heeft voor jou... op wat er nog moet gebeuren de komende 24 uur? Of hoe zit dat? Nee, alleen heb ik al gezegd dat ik graag een buitenspeler zoek... die de concurrentie aan kan gaan met de spelers die we nu hebben. En eentje die doelpunten maakt misschien nog niet? Het is altijd welkom. ja. Die had het niet naar zijn zin. Ik meen te horen, hij zegt echt hard, een blunder van Vermeer. Zou mij niet verbazen dat Stielissen wel eens de kans kan gaan krijgen. Oké, okay. ja. volgende wedstrijd. Um, Jeroen Elsof sprak ook nog met Erwin van der Looy, de trainer van FC Groningen. Ja, het had alle kanten opgekund, zeker in de slotfase. Dus met wat voor gevoel sta jij hier nu eigenlijk? Gemengde gevoelens. Uh, ik vond, uh, we hebben alle risico's genomen op het laatst. En dan weet je dat Ajax ook ruimte krijgt. We kregen ook nog een paar goede kansen. Aan de andere kant uh, bracht ons, brachten die wissels ons wel in de wedstrijd. Uh, en ik vond de eerste helft vond ik gewoon te vlak van ons. Te weinig overtuiging. Ajax te veel de bal. Niet gevaarlijk, maar wel uh, ja, te veel aan de bal. Dat wil je liever niet in ons stadion. Ja, waarom duurt het zo lang voordat jullie enige brutaliteit tonen? Gewoon, gewoon echt de beuk erin gooien, zeg maar. Ja, dat is een goede vraag. Die heb ik nog niet gesteld nu aan de spelers. Maar dat was wel de bedoeling. We wilden Ajax, je voelde wel dat Ajax wat onzeker was, wat spelers kwijt. Dus dat er waarschijnlijk wel wat te halen was. En dat gevoel hadden we langs de kant ook. Ik, ik had alleen uh, niet, niet het gevoel dat alle spelers dat ook door hadden. Kijk, we wilden ze wel uh, niet, niet meteen op de 16 vastzetten. Maar we wilden ze wel in een gebied uh, leiden. En dan naar de zijkant. En dan de, en dan de volop. Nou ja, op zich was dat goed. Die bal ging ook regelmatig naar Boilersen, Maar de voetballers ze veel te makkelijk onderuit. Kieren was te laat, vaak uh, met de druk. Mijn Jasco zat niet kort genoeg bij Boyan. Ja, dan weet je dat Ajax daar dan weer onderuit voetbalt. En dan moet je steeds heen en weer. Ja, en dat, ja, dan heb je de bal niet. Het wordt lastig. Een echte kracht van jullie zijn de dode spelmomenten. Dat zagen we vorige week al tegen Go Ahead met de vrije trap en de hoekschop En ook vandaag is dat hetgeen waar jullie toch erg sterk uit naar voren komen. Ja, we hebben met Erik natuurlijk een hele goede kopper. Maar het belangrijkste is ook hoe de ballen genomen worden. En met Charon en met Nick is dat uitstekend verzorgd. En dan zie je hoe gevaarlijk dat kan zijn. Eén bal al van de lijn gehaald, daarna ging hij er ook in. Dus ja, dat is, dat is een wapen. Je brengt iets in. We hebben het vaak over hem gehad, 16 jaar. Jullie willen rustig aan doen. maar ja, hij zorgt wel voor... Nee, ik, wil niet, ik wil niet rustig aan doen. Ik wil uh, hem benutten op zijn kwaliteiten die hij heeft. En, uh, vaak is dat in het begin van de wedstrijd is dat, is dat wat anders dan in de loop van de wedstrijd als er meer ruimte ligt. En hij is uitstekend met meer ruimte. En dat zie je ook met die allerlaatste actie. Ajax wil nog aanvallen en wij zijn in de counter. En hij maakt een prachtige loopactie weg in de rug van ik dacht mooi Zander. Ja, dat is zijn kracht. Maar vaak in het begin van de wedstrijd ligt die ruimte er nog niet. En dan moet hij meer uh, de kaats in de spits zijn, de meevoetbal in de spits. Daar heeft hij nog iets meer moeite mee. Maar als hij zo doorgaat, ja, hij laat zich wel zien. Wat dacht je met die bal op de paal van uh, Kostic? Ja, jammer. <laughs> dat was duidelijk. Nou nee, ja, dat had het stadion helemaal op zijn kop gezet. Maar uh, dat was denk ik wel wat tegen de verhouding geweest. Dit is NOS Langs de Lijn met sport en muziek. Jansen, um, die bezondigt zich aan een heel populair fenomeen, de mash-up tussen twee liedjes. Quizvraag, weet je welke twee liedjes en van wie? Nou, ik hoorde Bronsky Beat, Small Town Boy, maar die andere weet ik niet. Johnny Come Home van de Fion Cannibals, en dat is dan samengevoegd tot Small Town Come Home van Laura Jansen dus. Sebastian Timmerman, etappe 9 in de Vuelta. We zijn weer met uh, vijf man vooraan, want Lloyd uh, Mondori heeft weer aangesloten nadat hij dus uh, heel even wat problemen had met de fiets en de voorsprong van de, de vijf koplopers. Onder wie dus ook de Nederlandse kampioen Johnny Hogeland uh, is weer opgelopen na vier minuten en 25 seconden. En er wordt behoorlijk doorgereden, want de kopgroep heeft al zo'n 77 kilometer in deze etappe erop zitten. Want ja, ze vechten voor elke seconde. Ze krijgen het zeker niet cadeau. Johnny Hogeland, Lloyd Mondori dus, heb ik inmiddels genoemd. Daar zit verder. We nog bij de Fransman Anthony Roux. De Brit Luc Rowe. En dan nog één Spanjaard Francisco Javier Aramendia. En dat is een echte aanvaller uit de Caja ploeg Een ploeg die met een wildcard mag starten in de ronde van Spanje. Want ze maken geen vast deel uit van uh, zeg maar de Champions League van het wielrennen. En Aramendia, dat is een echte aanvaller. Al wint hij niet heel erg vaak. Johnny Hoogeland won dit seizoen wel het uh, Nederlands kampioenschap natuurlijk. Eind juni, 23 juni was dat toen hij in Kerkrade het rood-wit-blauw uh, uh, wist te ver. Nadat het seizoen toch slecht begon met een, uh, een aanrijding op training. 5 februari was dat toen hij werd aangereden op een training door een auto in, uh, in Spanje. En zelfs een paar dagen op de intensive care lag. Daarbij een aantal uh, ribben uh, zwaar beschadigde. En uh, dus eventjes flink in de lapperman zat. Knap dat uh, Hogeland in dat seizoen zo terugkeerde. Reed ook de Tour. Daar kon hij niet echt een vuist in maken. Daar kon hij niet echt uh, potten breken. En nu dus in de ronde van Spanje waar hij in 2009 al zo aanvallend koersde. En het is mooi. Dat Hogeland nu mee zit in de kopgroep. Maar ik vrees toch een beetje met grote vrezen. Want die marge, dat verschil met het peloton. dat blijft dus vrij gering. 4 minuten en 25 seconden. En in het peloton blijft de controle daar van de Katusha-ploeg. En van BMC, de ploegen dus van Rodriguez en Moreno. Dat is Katusha, Dani Moreno. Ook een gevaarlijke outsider voor vandaag. Won al een etappe de afgelopen week in deze editie van de Ronde van Spanje. En BMC, dus de ploeg van Philippe Gilbert. Het is even etenstijd in het peloton. Er worden wat etersakjes links en rechts aangenomen. van wat verzorgers die daar hebben post gevat. En dan kan het peloton dadelijk weer de jacht verder gaan opvoeren. Op de vijf man aan de leiding nog maar één keer de namen: Hogeland, Mondori, Armendia en de Brit, Luke Rowe. Het is de dag van de overuren van de zaakwaarnemers. En morgen nog meer, want morgenavond om 12 uur sluit de transfertermijn. voor deze zomer. Um, ik heb iets heel vreemds gelezen in de Turkse kranten: uh, Manchester United wil de Wesley Sneijder hebben. Maar die wilde zelf niet. En zijn club wilde ook niet. Maar lees jij Turks aan? <laughs> ja, soms. Ja. Uh, die Turkse kranten, zeker die sportbladen... die zijn even betrouwbaar als IJslandse bank, hoor. Dan moet je Nee, dat, dat gaat niet gebeuren. Wesley Snijder blijft lekker in Turkije. Strepen we die door. Heb jij serieuzere? Jawel. Uh, in ieder geval helemaal afgerond de transfer van Eriksen. Hè. Hij heeft een foto gepost op Instagram... van zijn uh, contractondertekening. Uh, uh, Zwolle. Uh, nu bezig. Die willen als vervanger voor Mokhtar uh, shoppen bij MVV. Er speelt een hele goede linksback. Uh, Leroy Labiele. Um, Sparta gaat waarschijnlijk verliezen Ilias Bellassani. Tenminste als Heracles er nog een beetje bij doet. Dat weet ik natuurlijk uit de betrouwbare bron. Doet dat jou en Sparta pijn? Nee, dus zo gaat het nou eenmaal. Als je eerste divisieclub bent, dan is dat je lot. Dan leid je ook op voor anderen. Maar dan moet er moet wel een fatsoenlijk bedrag tegenover staan. Ze bieden nu een belachelijk bedrag. Dus bij deze speel ik een kleine rol in de. Contractonderhandeling. Ik heb ook met Tom Echbers een lijntje van Heracles. Dat, dat komt wel goed nog. Die dan vandaag. weer met de voorzitter van Heracles precies, een lijntje precies, heeft en zo. Precies. Uh, ja. onderhandelden wij het uit. Ja, zo gaat dat. Okay. Uh, okay. Participerende journalistiek. <laughs> en uh, KK staat open voor een terugkeer naar AC Milan. En hij mag transfervrij weg bij Real Madrid. Dat is toch wel heel interessant. Ja. Zeker. Uh, Ik blijf nog even steken bij die participerende, participerende journalistiek. Ja. Is het ook nog objectieve journalistiek dan, of moeten we dat even vergeten in deze? Uh, nee. Ja, dat, zo hoort het, zo hoort het. Maar het is onvermijdelijk, elke uh, journalist uh, wordt wel eens lastiggevallen uh, met uh, een mening of iemand die je heel goed kent en die je dan... Ik heb het over sportsjournalistiek, hè, want uh -huh. ik zie de nieuwslezer tegenover me al heel ernstig kijken. Uh, ja, wij worden wel eens beïnvloed. Ja, ja dat, dat komt me nou helemaal voor. Maar we doen ons best met objectieve journalistiek. Ja. Ja. Is dat bij het nieuws, dan René van Brakel? Uiteraard objectief. Hè. Zeer objectief. Ja. Nou, dan gaan we nu naar een zeer objectief nieuwsbulletin om één over dit is Radio 1. Eerst maar eens naar Amsterdam. Ernstig ongeluk daar bij een auto rally in het westelijk havengebied. Een van de deelnemers reed met zijn wagen het publiek in. Volgens de politie zijn er zeker vier zwaar gewonden. De politie heeft het parcours afgezet. Er zijn ambulances en een trauma-helikopter aanwezig. En volgens ooggetuigen vlogen de slachtoffers letterlijk door de lucht. Minister van Buitenlandse Zaken Kerry zegt dat de VS bewijs heeft... dat het Syrische leger vorige week het zenuwgas Sarin heeft ingezet tegen burgers... Amerikaanse onderzoekers hebben volgens Kerry haar en bloed... afkomstig van slachtoffers bestudeerd. Volgens de minister komt er steeds meer bewijs... dat het Syrische regime verantwoordelijk was voor die aanval. NKRO-radiomaker Peter van Brugge heeft de Marconi Euvre Award gewonnen. De 65-jarige van Brugge zette vanmiddag een punt... achter zijn radioloopbaan van ruim 30 jaar. Hij was bekend van programma's als Het Weeshuis van de Hits... de Breakfast Club en Route du Soleil... Eerder wonnen ook Felix Meurders, Frits Spits en Ferimaat Maat die prijs. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de anwb Verkeersinformatie. Veel vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat tussen de knooppunten Rittekijk en Terbrechtseplein 5 kilometer. dat komt er een ongeluk op de A20. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de ringweg Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort. Daar staat tussen Oud-Zuid en Afrit 2 kilometer door werkzaamheden. Iets verderop is bij knooppunt Amstel de rijbaan dicht tot maandagochtend 6 uur. Radio 1, NOS langs de lijn. Ajax morste punten in Groningen. Gelijk spel vanmiddag dus. En dat gebeurde al eerder dit seizoen. En Ajax verloor ook al. Jeroen Elsof trekt een conclusie... en legt die voor aan Ajax-gieper Kenneth Vermeer. Jullie verliezen te veel punten. Dat klopt. Dat moet jullie dwars zitten. Ja, zeker. We zijn niet gewend om eigenlijk, ja, zo, veel, zo vroeg zoveel punten te laten liggen. En ja, het is eigenlijk nu klap op klap. Waarom gaat het vandaag mis? Waarom gaat het vandaag mis? Ja, ik denk dat voor de 1-1 voor de krijg je een reuze kans. Als je die wat uh, beter uitspeelt, is het 2-0 en uh, 0-2. En dan uh, ja, is het eindelijk gespeelde wedstrijd. Eigenlijk, uh, uit die aanval uh, die de, daaruit komt, uh, is de corner en gelijk 1-1. Uh, ja, jullie controleren de eerste helft, maar zijn jullie niet te voorzichtig? Ja, ik denk het wel. Je controleert de wedstrijd. Je komt op 1-0, je controleert de eerste helft. En zonder eigenlijk uh, kans te creëren dat is dan, uh, ja, tuurlijk. je moet eigenlijk, uh, als je zo speelt, moet je eigenlijk ja, wachten op het moment dat je een kans kan creëren. Maar de kansen vielen, uh, ja, bleef een beetje uit. Hoe zwaar is het leven voor een keeper eigenlijk? Want je houdt er uh, een bal geweldig uit, zo'n kopbal van Bottegien. Daarna pak je ook nog uh, ergens in de wedstrijd de schot van afstand van Zivkovic. Goede reddingen. Maar ja, iedereen kijkt natuurlijk naar die 1-1 en dat ziet er niet goed uit. Nee, zo'n kopbal, ik krijg hem eigenlijk om mijn rechter aan. Ja, Gennaro Seva uh, komt eigenlijk ja, vrij eigenlijk. Uh, in eerste instantie kan ik hem nog uh, tegenhouden en daarna ja, wordt hij ingetikt. Verwijt je jezelf dat je die bal niet klem vast, vast hebt of is dat van de buitenkant te makkelijk gezegd? Nee, uh, ik, eigenlijk in de reactie krijg ik hem op mijn rechterarm en ja, het liefst dat ik hem ook vasthoud. En uh, dan is er niks aan de hand, maar uh, op dit moment was dat niet zo en ja, kon ik kon hem eigenlijk vrij intikken. Die trainer noemde het een blunder. Dat kan. Denk je te ver gaan? Nou, blunder, ja. Ik krijg hem op mijn rechterarm. En het liefst dat ik hem ook vasthoud. Hoe moeilijk is het voor jou om met een, uh, ja, met een nieuw centraal duo te spelen, toch? Nu uh, al de wereld weg is. Onmoeilijk. Ik denk, ja, in de wedstrijd hebben we eigenlijk niet niet veel weggegeven. Een paar kansjes, maar op zich viel dat ook wel mee. Uh, wat ik eigenlijk wil vragen is, is dat voor, voor een keeper anders? Ook in de communicatie, is het iets waar je aan moet wennen? Nee, dat niet per se. Niet per se. Uh, we trainen vaker met elkaar, dus uh, je weet wat, uh, wat ze kunnen. Het is alleen dat uh, Niklas dan nu op de rechterkant speelt en Stefana aan de linkerkant. Maar op zich uh, veranderde niets. Frank Wilaert, de koploper, Pek Zwolle. Staat natuurlijk nog steeds op 0-0, maar dat gaat toch wel goed komen? Hè? We moeten ons toch geen zorgen maken? Nee, hè, als ze als zo blijven spelen als in de eerste helft, zou ik me wel degelijk zorgen maken. Als je dat uh, zou willen doen, Klieg nu voor Zwolle in het strafschopgebied. Krijgt te maken met Bulthuis. Geen controle over de bal, dat overkwam. De Pol in de eerste helft ook regelmatig. Alleen dan leverde die hem over een metertje of drie tot en met vijf. Nou ja, misschien nog zeven. Steeds in bij uh, die mannen die in het rood met wit lopen. Terwijl hij toch zelf echt een blauw shirtje aan heeft. En dat is een beetje het probleem geweest van uh, Zwolle voor de rust. Onzorgvuldig, laag tempo. En uh, Utrecht uh, plooide terug tot op de eigen helft. Uh, speelde met de linies, zoals dat dan zo vrij heet in trainerstaal, Kort op elkaar. En dan is er geen ruimte om er een balletje tussendoor... Te gooien. Dat doen ze bij PEC graag. Alleen dat uh, lukte dus niet of nauwelijks tot nu toe. En dan krijg je zo'n wedstrijd waarin je de hele tijd zit af te vragen gaat er nog wat gebeuren? En uh, dat zou kunnen gebeuren door bijvoorbeeld Nijland in te brengen. Dat zou Ron Jans kunnen doen. Die heeft in de rust warm gelopen. Heeft nu een hesje aangetrokken. Is niet meteen in de ploeg gekomen na de rust. En ook Utrecht heeft niet uh, gewisseld tot nu toe. Probeert nu uit te verdedigen. Dat doen ze via De Rijk en Herings. Terug naar uh, De Rijk, wilde ik zeggen, maar die laat lopen voor Van der Marel. En zo schuift Utrecht langzaam op richting de helft van Peck. Maar dan is het Toornstra die een bal volkomen verkeerd raakt. En ongeveer inschat dat Schepers 2,5 meter hoog is. Zover gaat die bal over de aanvallen van Utrecht heen over de zijlijn. Kan Peck weer gaan gooien. Want Peck heeft wel ontzettend veel de bal gehad tot nu toe in deze wedstrijd. Alleen daar heel erg weinig mee gedaan. En ze zouden toch kunnen profiteren van al die misstappen van al die andere ploegen die onder ze staan. Al die gelijke spelen. Zou je met winst vier punten voor PSV kunnen komen. En dan ga je lekker naar de arena. Want dan kun je namelijk niet van de eerste plaats af. Ook al verlies je eventueel van Ajax. Zou dat eventueel al gaan gebeuren intussen moet Zwolle nog een keer gaan gooien via Ascenta, Alleen een metertje of tien verder naar achteren. Die gooit de bal maar eens helemaal naar de rechterkant. Dan moet Bram van Polen nog een aardige sprint inzetten om die bal binnen te houden. Dat lukt. Dan maar eens de bal naar voren gooien. Zo tegen Ayoub aan. Dat is weer zo'n typisch momentje. zo'n bal die je niet hoeft in te leveren. Maar het gebeurt uiteindelijk wel. En dan kan Utrecht gaan komen. Draait de ridder goed weg bij zijn tegenstander. En dat gaat een gele kaart opleveren voor, volgens mij is dat uh, Mokot, nee Lachman die daar... Uh, zijn tegenstander vasthoudt. punt van de 16, linkerkant. Daar staat Lachman eigenlijk gewoon aan de verkeerde kant te dekken. En uh, draait de ridder goed weg. En dan moet Lachman zijn tegenstander wel vasthouden om hem niet rechtstreeks door te kunnen laten lopen richting uh, Bejois. En daar is uh, proberen een doelpunt te maken. Nu is het slechts een vrije trap en slechts een uh, gele kaart. En uh, heeft uh, Zwolle in ieder geval de kans om weer de boel eventjes uh, neer te zetten. Op die vrije trap die zo meteen genomen gaat worden door uh, Toornstra. Dus vanaf de linkerkant. Nou, 16 meter vanaf de achterlijn zo'n beetje. Tweemansmuurtje ervoor. Op afstand gezet daar door uh, Brahma. En nu keurig netjes neergezet door Bejois. Dat mag je dan tenminste hopen. Daar komt de vrije trap richting de tweede paal. 1-0. Standaard situatie. Bulthuis natuurlijk. Het eindstation. En uh omdat hij dat nou eenmaal vaak is. En dit is dan zo'n momentje die de wedstrijd openbreekt voor Utrecht. Amper de bal gehad, maar wel een goede vrije trap. Bulthuis, het logische eindstation. De kijkt naar zijn verdediging en denkt, hoe kan dit nou? En uh, ik zie Jans kijken naar een papiertje. Had ik dit niet opgeschreven ergens? Bal via Tornstra naar Bulthuis bij vrije trappen. Maar dit zijn de problemen die Zwolle wel heeft gehad in uh, deze uh, situatie. Het is... Uh, niet bulthuis, die loopt naar de eerste paal. Ik zie nu dat het in de herhaling dat het Jansen is die de bal inkopt. En uh, daar uh, inderdaad Utrecht op 1-0 zet. Jansen dus de doelpuntenmaker. Maar Zwolle heeft vooral doelpunten tegen gehad. Tot nu toe Uitspellenhervattingen, Dat waren tot nu toe voornamelijk corners. Maar ja, dit is toch een soort van uh, strafkornertje, zeg maar, ietsje dichterbij uh, genomen door uh, Tornstra. En dus zwollen in de problemen. Want tegelijk spelletje, daarvoor zullen ze toch echt een doelpunt moeten maken. En daarvoor kansen creëren. Dat wordt een probleem. Beginfase tweede helft. Utrecht tegen de verhouding in op voorsprong. Maar ja, dat telt niet tegen de verhouding in. Die voorsprong, die telt wel 1-0. Eagles, one of these nights. Een kopgroep in de ronde van Spanje met Johnny Hogeland. En dan is de grote vraag: Sebas, krijgen zij de zegen van het peloton? Krijgen ze niet, want de voorsprong loopt behoorlijk snel zelfs nu naar beneden. Het is nog maar 3 minuten en 25 seconden. Peloton is dus aangevoerd door katusha en BMC. Onveranderd de ploegen van Rodriguez en van Philippe Gilbert. En ja, de wind helpt eigenlijk ook nog wel een, een handje mee. Want de, de kopgroep van vijf man, Hogeland, Mondori, Armendia, Rou en de Brit Luc Rowe... die vecht ook een beetje tegen die wind in. De wind komt schuin van voren op het gedeelte waar ze nu zitten. En dat is dan naar achteren. 88 kilometer in de etappe, 75 kilometer nog te gaan. En dan weten ze ook nog eens dat eigenlijk vanaf dit gedeelte... het parcours langzamer zeker op begint te lopen. Eerst dus naar een klim straks van tweede categorie. De top ligt op 16 kilometer van de aankomst van de Alto de Los Valles. Dat is een klim van ruim 6 kilometer. Gemiddeld stijgingspercentage, iets boven de 5 procent. Dan komt er een behoorlijk pittige afdaling. Ja, dan kom je in Valdepeña de Gein. En dan moet je dus die laatste kilometer nog eens op gaan rijden... met dat stuk bij van 28 procent. Het is wel bekend terrein trouwens, want al twee keer eerder kwam de Ronde van Spanje uh, op deze klim aan. Igor Anton won in 2010 en het jaar daarna won Joaquin Rodriguez. En dat deed hij toen voor Wout Poels, Dani Moreno en Bauke Mollema. Toen dus twee Nederlanders in de top vier van de etappe. Maar dat zou toch wat zijn als Poels en Mollema dat vandaag weten te herhalen, want met beide gaat het eigenlijk niet zo goed. Poels, die dus mondeling akkoord is met Omega Pharma Quickstep, staat al op 48 minuten in het algemeen klassement. En Bauke Mollema, de nummer 6 van de Tour... verloor gisteren 2,5 minuut bovenop de Alto de Peñas Blancas. En staat op dit moment 25ste in het klassement. Al op 3 minuten en 12 seconden van Nicolas Roads. En dat is al een behoorlijk verschil na een dikke week koersen in de Ronde van Spanje. Sorney Hogeland is normaal gesproken wel iemand die een parcours als dit aan moet kunnen. Die zo van die korte verneinige klimmetjes moet kunnen verteren. En dan mee wellicht kan doen om de zegen. Maar aangezien het dus Rap richt. De drie minuten terugzakte de voorsprong van die vijf-man-stekenkopgroep. vrees ik met grote vrezen voor de vijf koplopers. Maar goed, er zijn nog 75 kilometer te rijden. en het zijn wel ervaren rijders daar vooraan bijeen, de vijf man. Maar die voorsprong wordt dus rap minder. Het loopt nog iets meer terug. Nu nog iets meer dan drie minuten de voorsprong op het peloton. met nog zo'n 76 kilometer te rijden. Compositie van Mike Oldfield, ingezongen door Maggie Riley, The Moonlight Shadow. Koplopen zijn, dat is één. Maar het Dan Waarmaken, dat is twee. Frank Wilaert. Zo is het. En uh, Zwolle kan het bepaald niet waarmaken op uh, dit moment tegen Utrecht. 1-0 achter, half uur te spelen nog in uh, deze wedstrijd. En je ziet de twijfel toeslaan bij uh, Pek. Dat zie je eigenlijk de hele wedstrijd al wel. Maar Mokotjo is een uh, schoolvoorbeeld. Daar kan toch veel uh, vandaan komen. Daar controlerend op het middenveld. Nu krijgt hij de bal weer op zijn eigen helft. De hoogte van de middencirkels een beetje. Legt hij hem even breed op Lachman. Daar doet hij dan niet zo gek lang over. Maar iedere keer als hij de bal naar voren verplaatst... dan zie je hem kijken, nog een keer kijken... Nog nog een keer oogcontact zoeken. Van, uh, heeft iedereen wel door waar die bal naartoe gaat? En inderdaad, de hele verdediging van Utrecht heeft het dan wel zo'n beetje in de gaten. Er zit altijd een beentje tussen. En zo komt Zwolle echt heel moeizaam aan uh, voetballen toe. Ook Klieg levert op die manier heel veel ballen in... Het is het verhaal van de wedstrijd, de onzorgvuldigheid, de onzekerheid... het te lage tempo bij PEC en het prima verdedigen van Utrecht. Want dat houdt alles keurig netjes bij elkaar, geeft helemaal geen ruimte weg. En nu dan een slordigheidje van Bulthuis zit Bens ondertussen. Zit er wel als laatste aan, moet dan tempo maken. Dat lukt hem onvoldoende om de bal binnen te houden. En dan kan Utrecht gaan gooien, doet Bulthuis vanaf de linkerkant. Halverwege de eigen helft rustig eerst de bal droog maken natuurlijk. En dan eh, kijken of er iemand ver genoeg weg staat om daar de bal kwijt te kunnen... Ridder is het slachtoffer in dit geval met Lachman in zijn rug. Lachman krijgt de bal op de borst. Notabene de ridder die wegduikt daar voor de bal. En dan kan rollen overnemen... Via Aschente, die even naar het midden is gekomen om daar uit te verdedigen. Mokotjo ingespeeld, de hoogte van de middencirkel nog een keertje. Weer kijken, weer twijfelen. Klies, nee die ruimte is er niet om die aan te spelen. Dan maar weer breed naar uh, Lachman en uh, Saimak. Even terugleggen naar Van Polen, die staat dan tussen twee Utrechters in. Dan wordt er in de kleine ruimte een beetje rondgevoetbald. Nijland wordt er in het spel betrokken, ingevallen. Voor uh, Fernandes, wat daar precies mee was, weet ik niet. Maar er was wel wat. Hij oogde niet geblesseerd. Maar helemaal fit was hij blijkbaar niet gezien de bezorgde blikken aan de kant bij uh, Peck Nijland dus uh, uh, als aanvallende middenvelder erbij gekomen. En uh, Utrecht dat probeert uit te verdedigen. Maar dat ten koste van een overtreding doet. De ridder maakt die overtreding. Nijland, nu na een snel genomen vrije trap. Iemand die aanspeelbaar is. Klieg bijvoorbeeld. Mokotjo. Nu uiteindelijk wel de bal snel naar Saimak gekregen. Klieg doorgelopen. Strafschopgebied in. Strafschopgebied ook weer uit aan de rechterkant. Dan het laatste tikje gegeven door uh, Herings. Maar dan denkt Klieg een hoekschop te krijgen. Dat is niet zo. Herings kan doorvoetballen. En uiteindelijk de ingooi meekrijgen. Als Saimak er als laatste aan zit. En zo komt Utrecht weer gemakkelijker. Uh, uh, uit de problemen. Zwolle maakt het Utrecht simpelweg niet moeilijk genoeg. En het heeft nog een, een klein half uurtje om dat wel te gaan doen. En het is nodig ook, want het staat achter op eigen veld tegen Utrecht met 1-0. Eerder deze middag eindigde Groningen Ajax in 1-1. Bij Ajax had de jonge Stefano Denswil een basisplek. Hij kreeg de voorkeur boven Mike van der Hoorn... om de vertrokken Toby Alderwereld te vervangen. Jeroen Elsof praat met Denswil. Was het vandaag wat je ervan verwachtte of uh, baal je te veel van het gelijkspel? Allebei eigenlijk. Ja, natuurlijk, uh, ja, we staan 1 op voor. En uh, ja, ondanks hun misschien op een gegeven moment meer de ballen... Hadden, vonden we, ja, creëerden ze niet echt kansen. Maar ja, natuurlijk baal ik van de 1-1, want uh, het is eigenlijk weggegeven vandaag. Hoe beleef jij zo'n wedstrijd? Want ik kan me toch voorstellen, na het vertrek van wereld eh, en je weet dat de ogen nu op eh, onder meer jou gericht zijn daarachterin... dat je wel denkt van, nou, even wennen, even voelen, even voorzichtig zijn. Hoe, hoe, uh, hoe zit dat? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik weet, uh, voordat Toby wegging, dan was ik ook gewoon tweede keus. En moest ik het ook gewoon laten zien. En ja, natuurlijk uh, probeer je gewoon in de basis te vechten. Want als je er uiteindelijk staat, moet je niet zorgen dat je zenuwachtig bent. Of dat je nog met je gedachten ergens anders bent. Uh, ik denk dat, ja, dit is precies wat ik wil. Dat ik gewoon in de basis sta na X1. En dan moet ik zorgen dat ik die plaats niet meer weggeef. Het klinkt als iemand met, met vertrouwen. Ben je ook zo iemand die, die er zo in zit? Jawel, zeker weten.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 ik denk ook uh, ja, dat wij als, met dit jonge team, dat we ja, even goed uh, met elkaar moeten gaan praten. En uiteindelijk uh, wel onze doelstelling uh, willen behalen. Hoe zit het met jou? Ga jij het week tot week bekijken? Want er is uh, ook nog een fitte veldman natuurlijk. Uh, wat verwacht je de komende weken? Ja, Eerlijk gezegd niet. Ik denk dat het aan mezelf ligt. Want als ik uh, natuurlijk vandaag... Ja, bij, bij wijze van een slechte wedstrijd had gespeeld. Ja, dan maak ik het de training wel erg makkelijk om uh, de volgende wedstrijd misschien Mike van Horen op te stellen. Maar als ik gewoon ervoor zorg dat ik gewoon ja, zo goed mogelijk invul en laat zien dat ik in de basis hoor te staan. dan Uiteindelijk uh, natuur, doe ik het wel voor om uh, de volgende wedstrijd ook weer in de basis te staan. Nederlandse triootje, Sazi, all you need. Want ze zijn met z'n drieën. Kennelijk. Heb je nog transfernieuws? Eh, wat wil je? Een gerucht of een zekerheid? Ah, zekerheidjes. Nou, uh, bij uh, Leicester SK zit Stelly hè. Tony Watts scoorde vorig jaar voor Celtic tegen Barcelona. Die gaat daar In voor de één... Champions League. Ja, die kan die die voor Watts. één jaar. Ja, ja maar ja, ik ben niet zo stuk van schotten. Zie hikden bij NEC. Het scoort toch uit strafschoppen. Heeft zo er ook alleen gemist. Ja. Al gemist. Groningen-Ajax werd vanmiddag 1-1 bij PEC tegen Utrecht. Staat het na 69 minuten 0-1. Graag tot zo. Okay. De NTR Radioprijs 2013. Het mooiste. What is freedom? I'll tell you what freedom is to me. No fear. Live the man.